Watermolgemoet met het Herwest Journaal. Het kabinet trekt de komende drie jaar 7,5 miljoen euro extra uit voor schuldhulpverlening. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken belooft ook de wet aan te scherpen. Als uit onderzoek van de inspectie blijkt dat de schuldhulp niet toegankelijk genoeg is. Vier jaar geleden ging een nieuwe wet in, die ervoor moest zorgen dat mensen met geldproblemen op een passende manier geholpen worden. Maar uit onderzoek blijkt dat tienduizenden mensen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben, omdat gemeenten te strenge eisen opleggen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, roept Europa op geen wraakgevoerders te koesteren tegenover Groot-Brittannië, nu de Britten uit de EU vertrekken. Kerry sprak in Brussel met Europese leiders en bezocht ook zijn Britse collega in Londen. Kerry zei verder dat de VS een sterke EU wil, waarmee gepraat kan worden over zaken als terrorisme en klimaatverandering. Duitsland, Frankrijk en uh, Italië herhaalden na een overleg in Berlijn dat er niet met de Britten onderhandeld wordt, zolang ze niet formeel een vertrekverzoek indienen. De Raad van State ziet niets in een Nederlands referendum over een vertrek uit de Europese Unie. De Tweede Kamerlid van Klaveren had voorgesteld om een nexit referendum te houden. Volgens de Raad is een raadgevend referendum geen goed middel om deze kwestie aan de orde te stellen. Eerst zouden de regering en parlement zelf een afweging moeten maken nadat alle betrokkenen gehoord zijn. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor het houden van een nexit referendum. Italië gaat door naar de kwartfinales van het EK voetbal. De Italianen versloegen het titelverdediger Spanje met 2-0. Over een uur spelen Engeland en IJsland tegen elkaar in de achtste finales. Het weer, de motregen trekt naar het oosten weg. Vanuit het westen breken op steeds meer plekken de zon nog even door. Morgen af en toe zon, maar vooral in de middag en avond een enkele bui. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Ook de rest van de week verloopt wisselvallig.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 van zal You say you've never been dancing But just you watch me, girl, and then you get to sleep It's easy when you feel the beat and the rhythm Cause that's the thing that makes your body move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 Baila tu you pa a Macarena Macarena I don't care about my boyfriend the boy whose name is Vitorino I don't want him consent him he was no good so I <laughs>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 Alegría y cosas buenas, bala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. antwoord 106.9 fm Tonight dance in Colombia